van begrijpen, hebben er alleen die Indiërs in gezeten ja. en die Georgiërs. Ja, precies. Een heel stuk geschiedenis eigenlijk, ja. hè? Bedoel, Het kost verloren park voor sommige mensen zo, zo onbekend. En toch zoveel geschiedenis, want er liggen daar geloof ik 37 bunkers, klopt dat? Ja. ja. Nou, er liggen er meer, alleen in het park liggen er 37. Okay. Maar het hele gebied ligt natuurlijk op de, op de golfstreinen ook nog. Dat sluit erop aan. Op oude luchtfoto's van 1944 en 1945 zie je hoe, hoe de grond daar beroerd is hoe de vrachtwagens daar bouwmateriaal hebben gebracht. Ja, en dan zie je dat het gebied een stuk uitgebreider is dan alleen maar het verloren park. Ja. En op de, het ligt ook die die manschap zo onderkomen. Ze liggen ook echt in een kommetje. He. Ja het precies. Leggen, een, een een, en op de, ja. de duintoppen lagen dan de, of liggen nog steeds. Ja wij noemen dat de schietbunkers. Ja de, ja, de vliegtuig ja, ja, uit de lucht ja, ja, weet ik, dan ja, ja, ja. ik wil jullie heel erg hartelijk bedanken. En heel veel succes met het uh, kostverloren park. Wat ooit landgoed -kostverloren park heette. Fijn dat ja. jullie er lekker wonen. En uh, houden zo. Okay. Dat jullie voorlopig nog heel lang mogen genieten van dat het prachtige park. Dat hopen we. Dank jullie wel. Bedankt. Tot ziens. Ja.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 en heeft EU-leden en kandidaat-lidstaten opgeroepen om dat initiatief expliciet te steunen. Montenegro en Kroatië deden dat deze week, maar in het parlement lijkt er geen meerderheid voor te zijn. Een dierentuin in Dreesde heeft na kritiek van een antiracisme-organisatie de naam van een aap veranderd. Vorig jaar was de beginletter O aan de beurt... en een dierenverzorgster koos voor de pasgeboren mandril de naam Obama uit eerbetoon aan de Amerikaanse president... Dat leidde tot kritiek van de organisatie van zwarte mensen in Duitsland. Die noemde de associatie racistisch. De directie van de dierentuin zegt dat de naam uit de beste bedoelingen was gekozen... maar heeft excuses aangeboden en de naam van de aap verandert in Okeke. Het weer. Vanuit het westen klaart het op en wordt het op de meeste plaatsen droog. Morgen geregeld zon, maar ook een enkele bui. Zondag veel bewolking en regen. tot, wordt zowel morgen als zondag 20 graden. Dit was het en Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon. Zon. Zee. Zandvoort en z zomerhits. -M -M. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met nu. See het. We, We are coming to you. We are coming to you. in stereo.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 zo het zonnetje schijnt boven de studio, want zie je het in de house. Leuk dat je luistert. Drie uur lang de beste beats van het moment. En natuurlijk ook, pakken we af en toe een, uh, een hitje uit de oude doos. Maar nu begonnen we gelijk. TV-rock Future Rudy in the air. In de Xbox remix. Wat een knijterbom, zeg. Ja, ik moet dat gewoon eventjes kwijt. En ja, zonder Joey zou dit programma ook er niet zijn. Yo, goedenavond. Ja, goedenavondje doen. We zijn ha. weer in the air. Lekker en figuurlijk door je radio. Vandaag weer een uitzending van CS van 9 uur is gepasseerd. En dat betekent weer de lekkerste De verse nieuwtjes. En natuurlijk de guys weer om 10 voor 10. Ja, uh, ik heb er niks aan toe te voegen eigenlijk. Uh, hebben we nog uh, wat leuks uh, vanavond? Ja, en een update over Rocket Open Air, een open lucht uh, Een laatste update van Dance Valley. En een natuurlijk weer, een, zoals ik net zei, een partyguide voor komend zaterdag en zondag. Ja, we missen vanavond alleen één feestje eigenlijk, hè. Want vanavond is gewoon houtskweken op het uh, st ja, Bloemendaalse strand bij BLM 9. Is dat vanavond? Dat is vanavond, ja. Zo, zo. Op een vrijdagavond. Hoeveel zinnen zit het in godsnaam? Dat is ook voor het eerste. Ja, ik denk niet dat het volle zalen trekt met dit weer. Uh, en dan uh, op een nee. vrijdagavond. Ik heb we geen idee. We gaan het horen. ja. Helemaal zeker. We gaan natuurlijk ook nog eventjes onze eigen party review geven van afgelopen weekend. Want het was natuurlijk Zandvoort Alive. En Hoe... Luminosity. En Luminosity. Hoe hebben wij het ervaren? Ja, uh, heb je wat aan onze mening? Nee, maar het is misschien wel leuk. Hey, onze mailbox hij staat weer helemaal voor je open. Voor alle kreten, waiterswaardigheden. Noem het maar op. Prop hem weer vol. Wij houden ervan. Hey, ik heb een lekker plaatje voor je klaarstaan. Jean-Elan. Killer. Ik vind hem lekker. Jullie vast ook. Dit is hier tot 9 uur. Wat zeg ik? Tot 9 uur? Vanaf 9 uur tot 12 uur. Gewoon 3 uur lang knallen. Dit is jouw CFM. Je speakers, hierbij zie je het Komen gelijk mailtjes binnen Ik zie hier een mailtje binnenkomen Sarissa zegt, wat een vette plaat. Maar die openingsplaat van TV Rock Ja, uh, ik hoorde hem laatst in de set van uh, Lebek Luke. Ik vond hem helemaal geweldig Nou, helemaal voor jou speciaal dan, Sarissa Wil jij ook eventjes jouw comments geven? Stuur dan eventjes gewoon uh, naar ons e-mailadres Nou ja, Joey heeft het vaak genoeg het nou wel verteld, hè Ja, zie het Het cvmzalver.nl En uh, dan komt jouw mailtje bij ons binnen En wie kom jij dan op de radio maar eerst een leuk nieuwtje. De leukste, spannendste, creatiefste en vrolijkste en beste Rocket Open Air staat voor de deur. Op zaterdag 25 juli worden op de Maartenveense plassen één grote speeltuin... ...waar je natuurlijk ook de dansen en springen op goede muziek in verschillende stijlen bij vele podia kan meemaken. Het, vijfde, of het vijfjarige jubileum van Rocket Open Air moet natuurlijk de allerbeste editie tot dusver worden. Gedurende de afgelopen edities is hier dan ook daar, hier en daar geschoven met de invulling van m muziekstijlen. Maar met nieuwe opzet wordt het terrein creatiever en beter benut. Tijdens de voorgaande edities kwamen ook knelpunten die deze locatie heeft naar voren. En worden die dus aangepakt en verbeterd. Daarom worden er grotere tenten geplaatst en komen meer schuilplekken in het geval van regen. Ook wordt de entree vergroot en verbreed om wachtrijen te voorkomen. En wordt het aantal pendelbussen opgevoerd. Ook muzikaal gaat de organisatie een stapje verder met de voorgaande edities. Zo wordt het altijd gezellige speeleiland dit jaar met een oase van funk, soul, hiphop en jazz en dubstep gevuld. Volledig in de stemming van de Pacific Park Amsterdam is het een mengelmoes van gekkigheid waar je ook nog kan chillen in een hangmat met een cocktailtje in de hand. De hiphop van vorig jaar maakt dit jaar plaats voor een andere invulling. De baas is eigenlijk hetzelfde, maar dit jaar komen aanverwante stijlen zoals breaks, dubstep, new breaks en alles wat knalt in, uh, aan de orde. Ja, wat gaat hier dit jaar verder met Living Legend, Jill Peterson, Ben Witchbest, D-Chef en vele anderen aan de slag? Static verhuist naar een andere plek, eh, waardoor het open speelse karakter van deze stage verder gevormd gaat worden. Maar niet alles moet je veranderen. Zo blijft Twisted op de oude, vertrouwde eh, plek staan en staat de Rocket Stage nog steeds in de bocht. Zij al getraind en blijft de house stand Sound of Love op de oude, vertrouwde plek. Wegens succes op Free Your Mind Festival, nu ook Rocket Open Air. We are seekers van Ben Belen, Tom en Jochem. Die zijn er dus ook aanwezig. Daarnaast is er ook nog voor wat hoort wat stand, waar je wordt uitgedaagd om een onmenselijke prestatie te leveren voor de meest uiteenlopende hebben dingetjes. Om rond te kunnen dartelen als je in de echte grote speeltuin komt en er een bonte verzameling die activiteiten, uitzinnige spelletjes van andere varianten. Ja, die komen er dus ook. En de vreemde figuren zetten hun kamp op om samen met de bezoekers een geweldige dag van te maken. Let's play lading te geven, willen dus ze dat ook gaan doen. Ja, nou volgens mij lijkt dat uh, helemaal het leukste dingetje nog uh, voor wat hoort. Het, uh, dat zouden ze eigenlijk ook op uh, Mysteryland nou, of uh, ja, deelstelling de moeten doen. Nou de Maarsfeese plassen is zeg maar uh, van mijn opa, die is en zo. Dus dat is voor mij bekend terrein. En je hebt daar inderdaad dus ook een speeltuin in het water. En, uh... Ik denk als je daar een camera zet, dan kun je genoeg uh, leuke nieuwe YouTube-filmpjes uh, vellen. Ja. En ik denk dat het wel gelijk filmpjes zijn uh, die uh, hoog scoren. Ja, en even een paar namen die daar gaan draaien. is, is onder andere ook zo'n uh, keer... Hartwell, Funkerman, Sunny James en jij Marciano, Jeroenski, MC Coral... Even kijken of we nog wat meer kende namen zien. Uh... Ja, dat was pas één stage. Uh... Nou, stage. Dat, dat is gelijk al uh, de nodige bekendheid. Ja, Julian Chapdal, techno-DJ, uh, Joris Vorn. Ja, nog meer bekend. Uh, voor rest zie ik weinig bekende namen. Maar, uh... Secret Cinema, Benny Rodriguez. Ah, ja. Nou ja, genoeg uh, om eventjes... Ieder geval één uh, stage die goed gevuld staat. Uh... Ja, me, nou ja, als je één stage al hebt, dan uh, heb je al een leuk feest, uh, lijkt mij. Ja. En uh, voor de anderen, laat je verrassen. Gewoon even gaan kijken. Hé... Hey, ik heb een lekker plaatje klaarstaan. Funk Agenda. Good time. Dat uh, sluit mooi aan. Ik ben gek op bruggetjes. Dit is hier. Zie je het? Straks rond de klok van 10 voor tien. Is Joey er weer helemaal klaar voor? Waarmee? Natuurlijk de one and only party guide. Deze doet het toe. Blijf lekker luisteren. Tot 12 uur is dit. Zie je Hier natuurlijk, wij zien het helemaal aan het goede adres. En Joey, Extreme Outdoor, daar heb jij een, als het goed is een nieuwtje over. Ja, Extreme Outdoor is voor de 7-8 volgende jaar uitverkocht. Zo, dat doen ze goed. Alle 45.000 uh, voor het dancefestival zijn dus weer zeer snel over de toonbank gegaan. Ook over de kaartverkoop van Extreme Outdoor, andere zomervestival Solar Weekend 7, 8 en 9 augustus gaat enorm snel dit jaar. Dat maakt de organisatie Extrema zojuist bekend... De opbouw van het Extrema Outdoor Festivalterrein is inmiddels al een week bezig. Dit weekend zal er maar liefst 300 meter lange brug over het water worden gebouwd. Het uh, jaarthema van Extrema is GIF, waarmee de organisatie mensen wil stimuleren... weer meer met elkaar dan naast elkaar te leven. Met de brug worden de twee uiteinden van het festivalterrein over het water verbonden... en worden de verschillende mensen zodoende bij elkaar gebracht. Halverwege de brug, midden in het water, bevindt zich die Island... Een area al waar de artiesten na hun optreden nog even een after optreden kunnen doen. De brug is de langste tijdelijkste brug van de wereld. Voor de mensen die dit jaar geen kaartje hebben weten te bemachtigen... ...het eerstvolgende Extrema Festival zal Solar Weekend zijn op 7, 8 en 9 augustus. Solar is een enorme brede lijn bordevol Techno, Electro House, Dubstep, Live Electronics, IDMM en Minimal... Buiten op het grote elektronische aanbod zullen op Solar Weekend ook pop, funk, hip en ruim vertegenwoordigd worden. Een kleine geef uit de lijnen: Booker Shade, Ostor Possi, Roog, Irky, De Tegenwoordig, Alter Ego, Sunny James en Jij en Marciano, Andre Colucci, Dr. Electrolove, Kiteman en een Bayer, te film om te noemen gewoon. Buiten de muzikale aanbod op Solar Weekend uh, wordt er ook veel aandacht besteed aan andere vormen van creativiteit. Doordat over het hele festivalterrein de bezoekers worden uitgedaagd om mee te doen aan workshops, create, theater en andere creativiteiten, ontstaat een unieke festivalbeleving. De Solar Strand Camping daagt bij aan het ultieme vakantiegevoel van dit meerdaagse festival. Ja, tot zover Extreme Outdoor. En uh, ja, Joe, hoe vind jij het weer uh, hier zo in uh, Zand de laatste tijd? Droevig. Ja, het, het is ondroevig van te worden. Nou ja, dat dachten Milk and Sugar ook. Ja, letter Sunshine. En dan denk je, ja, letter Sunshine, dat is toch al een oudje van een paar jaar geleden. Nou, ze hebben een hele vette nieuwe 2009 remix ge gemaakt. En ja, zie, het zou hier niet zijn als wij hem niet als eerste te pakken hadden. Dit is Milk and Sugar, letter Sunshine. De man van de nieuwtjes was maar volgens mij. En is het uh, Dennis uh, hier zo, uh, die nog eens uh, wat leuk vindt. Maar dat bewaren we waren wel voor uh, na de uitzending. Ja, je begint gelijk te schuiven. Uh, Dance, Valley, Dance Valley. Ja, Dance Valley staat voor de deur. Dus heb ik alvast alle informatie die je nodig hebt. En een handige samenvatting in dit nieuwsbericht. De volledige berichten kun je ook vinden op www.dancevalley.nl bij elk voorverkooppunt vliegen op dit moment de tickets van Dance Valley Festival de deur uit. Mocht je nog geen ticket hebben, maar zaterdag en zomerfestival van dit jaar uh, niet willen missen, bestel ze dan nu op www.dancevalley.com. Je kan je tickets ook halen bij ticketservice en ook bij alle Primera winkels. Of Dance Valley uitverkocht gaat worden of niet, er zullen sowieso 500 tickets gereserveerd worden voor de, de deurverkoop om zwarthandel tegen te gaan. Mocht je op het laatste moment willen beslissen om naar het Zomerfestival van het Jaar te komen... ...dan is dit natuurlijk fijn om te weten dat je altijd via de officiële wegen nog aan een ticket kan komen. Elke ticket bevat een unieke barcode die je maar één keer gescand kan worden. Het is onmogelijk om uh, met een vervalsing binnen te komen. Het zou zonde zijn als je, de deur, of, uh, als je door de deur een vervalsing uh, aan het festival moet vermissen. Dus koop je ticket gewoon in de voorverkoop of aan de deur. De deurverkoop zal starten om 10 uur bij de ingangen. Wees er snel bij, want op is op. Na Dance Valley nog energie over, haal dan een ticket voor de officiële Dance Valley After Party. Vanaf 10 uur kun je buiten het terrein, bij dezelfde kassa, als waar de normale kaartverkoop plaatsvindt, kaartjes kopen voor de afterparty voor slechts 20 euro, aan de deur van de Indoor Beachcentrum, Centrum, de Sandbetaalje 2750. Hou er wel rekening mee dat deze kaartjes alleen voor, na of voor of na het festival te koop zijn, aangezien de kassa zich buiten het festivalterrein bevindt. De afterparty gaat ondanks eerdere berichten tot 5 uur door. En de speciale verlenging werd op een laatste moment niet verleend. Dit mag de pret uiteraard niet drukken en je gaat er samen met Tool Room gewoon het gewone beste van maken. Ja, de tickets kosten 62,50 euro en zijn te via www.desvelly.com en ook aan de deur en bij de primaire winkels, zoals eerder vermeld. Ehm. Um, ja. Parfum en overige spullen, deodorant, zonnebrand, medicijnen en soortgelijke producten worden alleen in de originele en gesloten verpakking tot het festivalterrein toegelaten. Spijtbussen onder druk, zoals dead Grants en andere objecten met spuitsystemen, zoals parfumflesjes, mogen halverwege de veiligheidsredenen het terrein niet op. In het geval van medicijnen moet je erbij sluiten of de doktersvoorschriften kunnen overhandigen. De organisatie moet zich conformeren op het lokale beleid en dat is streng. Zowel stof en harddruk zijn op het festivalterrein verboden. Bij toegang zal iedereen gevoeieerd worden en er geldt een zero tolerance beleid. Neem de trein naar het station Amsterdam-Sloterdijk en volg vervolgens de borden richting de pendelbussen. Deze zullen je naar het festivalterrein brengen. Tickets voor de pendelbussen zijn verkrijgbaar bij de ver vertrekpunten. Een toertje kost 5 euro en het op de reguliere buslijn voor connectie tussen Amsterdam en Muiden stopt deze dag niet bij de haltes maar bij het evenementengebied. Uh, het mens voor met de auto. De enige manier om het festival met de auto te bereiken is via de A9 en de A22 richting Spaarnwoude. Wanneer je met een groep komt, probeer dan met vier personen in een auto te komen. Hoe minder auto's op de weg, hoe minder vielen. Ja, en dan nog uh, parkeerinformatie. Parkeren kost 10 euro. Op de lange wegrijden bij de kassa te voorkomen is er makkelijk als je gepast geld bij je hebt. Volg de aanwijzingen op parkeerwachters en loop je de kans dat je de auto wordt weggesleept als je dat niet doet. Ja, en dan nog... Uh, de mobile map in samenwerking met Heineken, Huis en Noelas heeft Uduzie een mobile map ontwikkeld. Een uh, interactieve applicatie voor de meeste smartphones en van, van vandaag. Met een ingebouwde GPS functie. Vind elkaar, vind het bier, vind uh, of zet een wekker om die super vette DJ niet te missen. Een update die uh, wie wat waar en waar je ook bent. Downloaden nu door de sms met de tekst dance te sturen naar 3010. En dit kost je 15 cent. Download de widget via dance.nuals.net ...of download hem via de locatie via Bluetooth. Ja, en dat is hem. Ja, de ongelooflijk. Het lijkt wel alsof je met een vliegtuig erheen gaat. Ja. ja, ja ik bedoel die momen wel pas leuk dat je elkaar weer snel kan vinden met GPS als je een rondje gaat halen of zo. Ja, dat is, dat is dan wel weer makkelijk. Dat was mijn grootste irritatie bij dat grote feesten. Dan uh, haal je even een rondje en dan ben je goed kwijt. Dus moet je helemaal gaan zoeken. Ja, of dan... als je ziet een andere biertent die net even een korte rij heeft dat je daarheen loopt en dat je iedereen weer mist. Ja. Nee, maar uh, dat met die deo. Ongelooflijk. Wat een absurditeit uh, is dat. Het zal zo reden hebben. Ja, ongetwijfeld ja. Waarschijnlijk het gewoon zo'n dikke Rexona uh, ding daar op het terrein. Uh, waar je Deo voor 8 euro kan kopen. Ja, het is net als Schiphol eigenlijk. Uh, daar, daar, daar werkt het ook zo. En ga jij er nog heen eigenlijk? Uh, nee, nee, nee. Ik, uh, kijk naar het weer. Ja, het is uh, Plant Valley. Uh, nou ja. Zen Valley. Op dit moment nog wel, maar morgen schijnt het zonnetje te gaan draaien. Ja, gaan waar komen. je moet morgen draaien, maar is om 11 uur ochtends, dus dat, uh, dat ga ik niet doen. Die, die mag openen, die, die mag de buren even wakker schudden. Ja, en Quinten <güls> moet dan heel veel beginnen, dus de leukste naam nou, is beginnen als eerste, dus laat maar zitten. Ah, nou, dan, uh, dan zijn de mensen nog niet echt uh, gemotiveerd, uh, denk ik. Ja, Hé, hey, maar hoe uh, was het uh, afgelopen zondag? Ja, we dat afgelopen zondag? En straks zaterdag, dan, doen we dat straks? Ja. ja, ik zie, ik hou de tijd in de gaten, want de partykind, hij komt eraan en hij is heter dan heet. Net zoals deze plaat. Hij werd aangevraagd door Felicia. Met Con Baggin. Ja, en dan denk je, gaan je nou bij je deze plaat draaien? In een gewone versie? Nee hoor, Funk heeft hem nog remix. En daarom draaien wij hem hier van het. Kijk en Joey, wat een lekkere remix. Ja, we hoorden hem natuurlijk al bij Eric E. Uh, Live at the Beach. Tijdens zoveel... Uh, hoe lang draaide hij? Zes uur, hè? Ja, Volgens mij draaide hij die zes uur, ja, ja. Ja, zes uur lang. Uh, Ongelooflijk. Hij bleef maar gaan. En deze was toch wel een van de hoogtepunten tijdens de show. Nou, nou... Niet We waren nog weer vette platen hoor, ik. Weet ze niet meer. Nee, het was uh, heftig, uh, heftig avondje. Maar ja, wij hebben het de luisteraars beloofd. Even een review van afgelopen zaterdag van Luminosity. Daar was jij natuurlijk heen. Ja. Hoe was het? Het was natuurlijk supergoed weer. Ja, dus ik uh, kom eraan uh, uh, op mijn fietsje. Voor het eerst weer een groot feestje en ik met de fiets. Uh. Ja, dat kon, een thuiswedstrijd hè. Kom binnen. Nou ja, een rij bij de gastenlijst was er niet. Dus ik uh, kreeg meteen een bandje om meteen naar binnen. Nou ja, uh, warm moest beginnen. Uh, het weer was heel, uh, heel goed. Uh, ja, het was uh, een beetje rustig nog in het begin van de dag. Uh, dus de sfeer moest een beetje inkomen. Uh, er waren heel veel uh, nationaliteiten. Dus dat maakte het echt uh, een hele unieke sfeer. En de sfeer was ook goed. Er waren ook uh, hele belangrijke dj's uh, en uh, personen in die uh, trendscene. Uh, waar ik uh, goed mee heb kunnen praten en uh, lopen netwerken. Uh, er waren twee stages. Eén uh, stage buiten. Uh, die was wel behoorlijk groot. En uh, een kleinere uh, ja, substage, zeg maar. En uh, ja, de, de grote held van die uh, dag vond ik toch wel Artento Diffany, Echt waar, die gozer die staat te draaien, jongen, echt een mafkees. En Maasje, uh, maatje maar, Jonas Tenberg, ook een uh, transproducer. Uh, Artento draaide zijn plaat. En nou, uh, Jonas mocht op het podium komen en uh, ja, erbij staan. Oh, dat is leuk. En al die mensen helemaal losgaan, dus dat was helemaal gaaf. En uh, ja, één of van die dag waren de prijzen. Uh, water, 5,50. Red Bull, 5,50. Nee. Broodje hamburger, 6 euro. Nou, dat zijn geen normale prijzen. dus dat was uh, heel erg duur. Dus uh, ja, normaal gesproken... Uh, uitbuiten gewoon. Dat was uh, flink uitbuiten eigenlijk, ja. 5,50 euro. En kon je ook eigenlijk nog van het terrein af? Dus, uh... Ja, ik kreeg een bandje, dus je kon er erboven kon je visje halen. Of uh, ja, weet ik veel wat uh, ja, dat zullen de nodige mensen wel hebben gedaan. Ja, uh... Er dat stond de dus dat was wel minder. Maar uh... ja. Ja, de sfeer was erg goed. Uh, wat ik al zei, veel uh, nationaliteiten. Het was echt alsof je vakantie was. Nou, het weer was gewoon fantastisch. En dan uh, de uitzicht op zee erbij. En, uh... Ja, ik heb de nodige filmpjes. Zo gezien en het zag gewoon ontzettend gezellig Dat uit. Het was erg gezellig. Ben je zondag ook nog geweest, want het was een uh, tweedaagse event. Nee, uh, zondag ben ik niet geweest. Uh, toen zijn wij naar Zandvoort uh, Alive gegaan. Ja, het avond Alive. Helemaal los hier, ontzettend druk. Uh, vooral uh, bij Mango's uh, was het druk, hè. Uh, Bruxelles, die deed je ook mee, maar ja, toch ook weer niet. Het was een uh, one-man show daar volgens mij. Geen idee, heb niet gezien. Nou ja, even dat we het we rondje Het gewoon druk was gewoon druk als, als met die house stage, het was gewoon erg druk met ja. uh, die house, ja. Want wie draaide er allemaal? Uh, Marnix heb ik gezien, uh, Raimundo. en, en uh, uh, uh, die, die, die, die uh, Bolle Negen, hoe heet die? Uh? Ja, hé. Hey. We hebben hier de, de oude huismeester, uh, wie, wie draaide er nog meer uh, Roy? Even, even. Hij weet het niet. Nou, Hij lijkt wel Willy Wartaal, maar het is hem niet. Uh, nou, ik weet niet meer. We, we zoeken het even op. Maar wat vond je van de kwaliteit van de DJ's? Uh, ja, ik had liever naar Bloemendaal gaan toch wel. Ja, want daar was uh, natuurlijk het Pacha Ibiza-feest. Ja, ja. Met onder andere Dirty South. Ja, en als ik dan Marnik zag draaien... Ja, sorry dat ik het zeg... Maar als jij dan twee keer uh, een haperende CD uh, presteert... Dat is gewoon een beetje jammer. En uh, ja, we missen toch wel een beetje de echte knallers. Ja, heb heel veel oude platen heb ik gehoord en uh, ja. Ja, zoals uh, Around the World van Daft Punk. Ja, ik geloof vier, vier, vier keer, dat hij wel vier ja. keer rond uh, ging Ja, dat is een beetje te. Maar ja, iedereen die er was ging helemaal uit, uit zijn dak. Ah, het was een lex daar. Uh, We toch zitten chillen daar. Uh. Het was goed weer, goed veertje Nou ja. Maar ja, vergeleken met Numenosti, uh, nee. We wachten het af, want er komt een tweede editie in augustus uh, voor zover ik weet. En wie weet gaan we zelf wel uh, draaien. Wie weet, we gaan het horen, oh. we gaan het meemaken. Ja, natuurlijk, we gaan uh, gewoon eventjes een balletje omhoog gooien, Joey. We laten ons niet kennen. Hé, hey, uh, zometeen de partykij natuurlijk. Maar eerst deze hele vette plaats. The Face vs. Mark Brown en Adam Shaw. Needing You. Iedereen kent natuurlijk de DJ Wadi Ibiza remix. Die is lekker, maar dat hele single bevat ontzettend lekkere remixen. Ik denk... De doel vandaag is anders, Dennis is er straks ook niet. Dus straks twee uur lang DJ JK nonstop in de mix. Dus nu knallen we eerst de Norman de Ray Remix. Doe het meer bij See It! Met zometeen de uit van DJ Tenhoven en hemzelf. Versus Mark Brown en Adam Shaw. Need in you in de Norman Deray IPiza remix. Het lijkt wel of het zonnetje komt achter de wolken vandaan. Hé Jo? Helemaal lekker. En ja, het is 10 voor 10 geweest. Dat betekent niks meer en niks minder dan de partykite. En Joey, wat zit er vanavond allemaal in? Ja, weinig feestjes, maar wel leuke feestjes. We gaan beginnen met de zaterdagavond, zoals gewoon een keer in de escape. Daar is weer framebusters voor 15 euro, dus van 11 tot 5. En dan heb je weer Raimundo, maar dan weer met Frederic Cabas, Costa Aronsax en MC Prime. En in de luxe staat Mr. Mike. Dan gaan we door naar de Panama, waar sneakers plaatsvinden. Die kost ook 15 euro en die duurt van 10 tot 4. De line-up in de the theater, Gregor Saltos, Kids of Rennick, Jip Deluxe, Igo Verlante en MoMC. En in de studio, Carl Tricks, Randy Santino, Ralf Gio Martinez. En dat is best een leuke line-up. Ja, en natuurlijk Dance Valley, de uh, afterparty in The Sand. Kost 20 euro, het duurt van 11 tot 5. En de line-up is daar Mark Knight, Funk Agenda, Dave Spoon, Martijn Tevelde en Pete Griffins en George Andrew. Hele vette line moet ik zeggen. Dan gaan we door naar de Zondag op de strandfeestjes. Daarvoor heb ik uh, even kijken twee feestjes uitgezocht. Uh, sexy Motherfucker bij Beach Club vroeger. Uh, de line-up is nog, uh, moet nog aangekondigd worden en het duurt van 2 tot 12 en sneakers op het strand is er ook bij BLM9. Die kost 15 euro. Dus van 4 tot 12. De line-up. Brock Proc Fitch, Groove Fanatics, Frankie Risado, Back to Back met Schizophrenics, Oliver Twist, Ralph Hero, Jip Deluxe en MC Janto en MoMC. Nou, dat is een aardige feest hoor. Brock en fish, die zie je ook niet zo vaak hier. En nog een uh, feestje bij uh, Bloemidal, namelijk Taste It van 4 tot 12. Kaars kostte 12,50 en de line-up. Lucien Fort, Sunny Dezen, Marciano, Ricky DiVaro, Carita Lanina, Lino Straals, Chris Rocks, Jasper Clash, Alex Cross, Fun Funk, Andy Sherman, Jor en Cotta. En uh, ja, ID verplicht. En dat is ook echt. Neem je ID mee naar bloemendeel of je wordt gewoon verreigerd. Ja, zo streng uh, dus tegenwoordig. Zo streng mee uit uw je bent. Geen ID bij je, word je gewoon geweigerd. Meen je niet? Ja, ja en het is ook al uh, de gastenlijst, sluit vroeg. Ja, Ik, om 7 uur. Dus neem je ideal vergrijpen bij zijn want je wordt echt geweigerd. Nou ja, het zal wel nodig zijn, hè de, terwijl uh, Rotzooi uh, daar zo niet tent. Helemaal goed, helemaal lekker, zometeen. Twee uur lang, nos op DJ JK in de mix. Ga er maar vast klaar voor zitten. Nu eerst, leefweg luke En denk je, welke plaats heeft hij nou weer onder handen genomen? Insomnia. Ja, en wie heeft hem onder handen genomen? Power Risto ik me een beetje het met een